Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken... voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. Ah, ja. LOE, groei door. Ondernemen is meebewegen. Maar nu is het net science fiction. Hoe gaan mijn medewerkers en ik om met AI? En wat moet ik met die nieuwe cyberwet? Weet hoe je je wel of niet voorbereidt op de toekomst? Met het KVK Ondernemerskompas. Op kvk.nl. KvK. Hou vast voor ondernemers. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddar-kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Het is tien uur geweest. Goedemorgen. Het Key Music Nieuws. Krijgen van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het grootste deel van de BBB-kiezers is niet blij met Henk Vergeer... als nieuwe leider van de partij. Nog geen 20 staat achter die keuze... blijkt het onderzoek van Hart van Nederland. Iets meer dan de helft had liever Mona Keizer gezien... als opvolger van Caroline van der Plas... die gisteren zei dat ze ermee stopt. De 13.000 medewerkers van thuiszorgorganisatie T-Zorg krijgen een alarmknop. Daarmee kunnen ze hulp vragen als ze te maken krijgen met agressie, meldt het AD. Agressie in de thuiszorg is een groeiend probleem...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 En een dode bij een ongeluk in Apeldoorn. Daar botsten vannacht twee auto's op elkaar... vlakbij het hoofdkantoor van de politie en brandweer. Eén van de twee wagens vloog na de klappen in brand. Brandweer kon de bestuurder nog uithalen... maar hulpverleners konden niks meer voor hem doen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En was over het AP nieuws Yes, dankjewel. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met twee files gemeld. De eerste op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 13 minuten. En de A37 knopen de holsloot richting de Duitse grens daar uh, 6 minuten. Controles op de A2 Den Bosch-Utrecht. Opletten bij 85,4. En ook op de A28 staan ze assen Hogeveen. Daarbij 165,0. Music. Van die wegen. De nieuwe alarmschijf al gehoord. Mooi liedje van Zoe Levi ga je zo horen. En eerst Taylor Swift is open light... I never could. Knew I can't I, nobody Kit Leroy en Stay bij Kimmy is ik dan. De nieuwe alarmschijf van uh, de vrouw die haar uh, eerste top 40 hit vorig jaar scoorde. En wat voor een. Ja, ik zing van Zoe Levi samen met de snelle. Scoorde ze echt een enorme top 40 hit. Stond 27 weken in uh, de lijst. Uh, nou ja, super moeilijk natuurlijk. Om daarna iets nieuws uit te brengen. Dan heb je gelijk zo'n dikke hit. Zie dat maar eens te overtreffen. En dat was best wel even lastig voor haar. Dat zei ze vorige week vrijdag in de Top 40 bij Stefan. Nou, ik zing was het gewoon een beetje een roerige periode... En ik had moeite met kwetsbaar weer zijn. Dus ik moest echt terug naar mezelf. Even kijken van oké, okay, wat heb ik nodig? En, en welke lieve mensen zijn er om me heen? En toen kwam Sluit me in je armen. Ja, mooi. Want uh, dat is ook echt wel gelukt. Een heel puur liedje heeft ze gemaakt. Over wat nou echt uh, belangrijk is in het leven eigenlijk. Of ja, wie er belangrijk zijn. De mensen om je heen. Want dat was de inspiratie dus. Voor dit liedje. De nieuwste Zoe Levi. Hoor je extra vaak komende week op Q Music. Dit is Sluit me in je armen bij Q. De Q Music Alarmschijf.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 Bang voor de en daarna ruim ik open. Zet jij 17 graden. Ach, heerlijk vooruit zijn we toch aan toe... Hè, met deze beetje grijze, natte dagen. Ik zou vast uh, je plekje op het terras reserveren. Dat was een lekker voorproefje of, uh, op uh, de lente. Nog 28 dagen, zag ik, dan gaat hij officieel van start. Ik heb echt uh, de perfecte plek gevonden om die uh, door te brengen, de lente. Ja. Shakira die heeft namelijk haar eigen eiland te koop gezet. Sommige mensen die verkopen een huis op Funda. Uh, Shakira, een compleet eiland... Het gaat om Bonds Cay, ongeveer 200 kilometer vanaf Miami ligt het, bij de Bahama's. Een eilandje, dus voor jou alleen, voor 33 miljoen is het van jou. 33 miljoen. Heb je wel 260 hectare land met nou ja, allemaal privé-stranden. Dat snap je, heel veel natuur, dieren erbij. Zie het zitten, jou op een onbewoond eiland? Zo lekker toch? Geen klagende buur om je heen, dat de muziek te hard staat. Tot de hele dag een beetje onder die palmboom liggen met een kokosnoot. Heerlijk, op je slippertje, zonnebrilletje. Wel irritant natuurlijk als je nog net naar de supermarkt bent geweest. En dan kom je er net achter dat je wc-papier bent vergeten. Ik kan weer helemaal. Nou, Shakira, hoor je nu bij Q. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, cut up in a right place. Concrete jungle. Mad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 A zoo, -oo -oo. come on, keep it up It's funny if you're down to play And we're turning the floor into a zoo -oo -oo. Shakira, de nieuwste zoo, hoorde je bij en music Zo so is het, dry February begonnen voor jou misschien na afgelopen week carnaval weer overleefd uh, Nou, mocht je plannen hebben om vanavond geen drankspelletje te gaan doen oh, I'll see, I'll see, I'll see. Zometeen even muzikaal dan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 Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Ontdek mijn unieke zonvakanties naar Spanje. Stuk voor stuk meesterwerken met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Bekijk mijn collectie zonvakanties naar Spanje nu op elizawasheer.nl Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor!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 Goedemorgen, is ik weer van Weerplaza. Wisselvallig dagje, wolken, zon. Op de meeste plekken wel droog, het wordt 8 tot 12 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen oud Ouddijk en de Nederlandse grens... daar kom je 12 minuten. En de A37-knoop het holsloot richting Meppen. De Duitse grens daar ook 12 minuten. Eén controle, die staat op de A28 Assen-Hogeveen... opletten bij 165,2. Was van Niemegen. With him temptation a new stories. So, nou Bruno Mars nu. with you. In and game. And game. game. start. <laughs> There like I'm deep on the Je ja, nieuwste With Him Temptation hoorde je bij Q-Music. Somebody Like You op je zaterdagochtend. Het is zes over half elf. Goedemorgen. Ik zie een appje van Bianca Posma. Die is er bij zaterdag boodschappendag. Zometeen richting de supermarkt. Daphne heeft er nu al zin in vanavond. Het gaat naar een salsa Latin dancefeest. Dancefeest moet ik zeggen. De heup alvast aan het opwarmen daar. Bob van der Maas die stuurt ziek op de bank wordt weer een dagje Olympische Spelen kijken en Q music luisteren. Ja, griepepidemie, hè. Ja, wel een lekker moment om natuurlijk uh, nu ziek te zijn. Eigenlijk is dat nooit een lekker moment, toch? Om ziek te zijn. Nee, maar uh, nu met de Olympische Spelen kan je natuurlijk wel echt uh, lekker heel de dag een beetje sport kijken. Ik had dat van de week ook. Dus dat had ik gewoon een uur lang uh, naar het freestyle uh, snowboarden te kijken. Dat kijk je normaal nooit. Of ski mountaineering, ken je dat? Dus die, die nieuwe sport op de Olympische Spelen. dat is eigenlijk een beetje, ja, wat is het? Mario Kart op skis, zo kan je het een beetje zien. Ze moeten een parcours afleggen en uh, niet bergaf afnemen, Met de skis aan moeten ze de berg oplopen. Er zitten een soort van strips onder hun skis... waarmee ze dus ja, grip hebben en uh, omhoog kunnen lopen. En halverwege moeten ze dan de skis ook uitdoen. Dan moeten ze een trap oplopen en daarna de boel dan weer aanklikken. Op skis dan naar beneden, het schandje over. Het ziet er echt heel grappig uit. Ik dacht eerst echt, waar zit ik naar te kijken? Maar uh, het ging echt snel. Oh. Ja, binnen twee minuten leggen ze even 750 meter af. Niet normaal. Zolang zou ik alleen nog doen om die skis uit te krijgen, denk ik. Ik zou wel een goede schanspringer zijn, trouwens. Denk ik. Denk ik, ja. Met mijn lange lijf natuurlijk dus pak ik lekker veel, uh, veel wind. Dus dan vlieg je extra ver, toch? Dat kunnen we ook nog wel gebruiken voor Nederland schanspringers. Ja, zometeen hoor je hoe de short trackers hun uh, gouden medaille hebben gevierd. De Olympische update van Danny krijg je zometeen ook. Olivia Dean, man I need, komt eraan. En dit is Kaigo. Take me zaterdagochtendmuziek. Man, I need Olivia Dean bij Q-Music. De geruchten gaan al dat ze hem willen binnenhalen bij NOS Studio Sport. Hij is de Jens van het Woud van de sportjournalist. Hij zit er weer. Danny Voss' Olympische Update. En je hebt het laatste nieuws uit Milaan. Ja, Danny. absoluut. Want het kan een historische dag worden voor Team NL. Daarover zo meer. Eerst nog heel even nagenieten. Ja, waar moeten we beginnen, hè? Goud gisteravond voor schaatser Antoinette Rijpma de Jong op de 1500 meter. 50-15. Het lukt. Ja, doe 9 ja. Het lukt. Ja, toch wel een verrassende hoor. Mattie sprak er gisteren in Milaan met de gouden medaille nog net om de nek. En ze vertelde waarom die nou zoveel voor haar betekent. Het is een uh, inspirerend verhaal. Nou ja, vroeger ben ik dan heel erg gepest. En nu laat ik toch zien aan iedereen zeg maar dat je gewoon moet blijven volhouden. En uh, doen wat je leuk vindt. En uh, ja, gewoon uh, niet opgeven. En of die gouden plak nog niet genoeg was van haar, er kwam er nog een bij. Bij het short track ging ook een hoop fouten. De vrouwen pakten daar geen medaille. Maar de mannen wonnen goud op. De aflossing. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Ga tot de over. Van het woud. 1, 2, 3. Subliem. Ja, mooi ook hoe die over die streep kwam. Echt gewoon met meters afstand nog uh, tussen hem. Ja, armen gespreid. Uh, ging hij ja. zo over de finish heen. Zeven plakken al voor onze shortwackers. Het derde goud voor Jens van het Woud. Dat is echt niet normaal. En de shortwerkmannen waren helemaal door het dolle natuurlijk gisteravond. NOS vroeg even hoe ze het gingen vieren. Eh, uh, ja. <tied> met een. Huisfietsen. Huisfietsen inderdaad. Ja, ja. Timon Elhuis. Uh, Cola-Zero. Ja, die werd heel netjes gehouden. Dus even een titel die ik online nog voorbij zag komen. Nederland Short Track Land. Nou, schrijf die maar op, zou ik zeggen. Snel door naar vandaag. We kunnen vier medailles winnen. Sterker nog, het kan een historische dag worden. We kunnen een record verbreken. Acht gouden medailles hebben we nu. En we kunnen vandaag, als we er eentje winnen... de meeste gouden medailles op de Olympische Winterspelen ooit winnen. Eentje hebben we er dus nog voor nodig. Nou, er wordt nog een sport vandaag. De bobslayers zijn nu bezig. En later vandaag is de massa start bij het schaatsen. Ja, en wat gaan Mattie en Luc eigenlijk doen nu ze nog in Milaan zijn? Ja, buongiorno. We zijn begonnen aan het laatste weekend van de Olympische Winterspelen 2026. Um, vandaag willen Mattie en ik heel graag nog twee jongens spreken. die mede verantwoordelijk zijn voor heel veel van die medailles, de broertjes van het Melle en Jens, de short trackers. En we hebben een afspraak staan met de man... die twee keer zilver mee naar huis gaat nemen. Namelijk schaatser Jenning de Bo. Dat belooft veel goeds. Mooie interviews komen er dus aan. Dan wil ik het tot slot nog heel even hebben over het schaatsen. Voor de winterspelen was er nog wat gedoe over die schaatsbaan in Milaan. Een tijdelijke baan. Is dat een ijsvloer in een beursgebouw? Het zou allemaal niet goed genoeg zijn... Uh, nou ja, de critici hebben er blijkbaar erg veel verstand van, want het ene na het andere Olympische record sneuvelt daar op die baan al zeven deze Olympische Spelen. We hopen dus dat er straks eentje bij komt, op bijvoorbeeld de massa start. Dat begint om drie uur. Het Schijnt dat ze half ook gaan verhuizen. Komt gewoon in de Brabantallen te liggen. q <laughs> music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan.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 Kiss it, daddy body. Say Don't you run your body while you're pushing on me. Don't you run the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, but the baby won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy body. Gi. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pull us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. Watching you blue wild, wow. we are surrounded, but I can only see the light. Maar je moet je Een het is uh, bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Danny met daarin. Nou, het kan vandaag wel eens heel druk worden in Amsterdam. Daar is iets uh, te doen wat dat is. Dat vind ik ook zo, maar niet iedereen heeft er zin in. Nou, van mij niks. <lacht> ik vind het vreselijk. <lacht> Die gingen vroeger wel naar heen, maar ik word er zo moe van dat gesjaggold. <lacht> zo meer. Neem de tijd voor... Verse pasta met rivierkreeft, spinazie en tuinbonen in mascarpone saus.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 En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Nu bij iWish Opticians een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers Precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hmm?